Dan wil, ik, dan wil ik graag Henk naar voren roepen. Henk is uh, predikant van de ontmoeting in Barneveld. Is Al jarenlang is die gemeente onze partnerkerk. Onze partnergemeente. En die hebben ons de afgelopen jaren zo ongelooflijk gezegend. Met uh, financiële giften. Met mensen die komen helpen. Um, as we speak. Is, uh, is Riet. Uh, doet... Het kinderwerk. Gewoon één keer per maand komen ze vanuit Barneveld hierheen gereden... om ons te helpen. Fantastisch. En uh, vanavond mag ik uh, jullie in de jeugddienst voorgaan. Yes. En vanmiddag yes. kom je bij ons. Ja. Ja. Ja. Dus ja. welkom. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ik, ik wil graag voor je bidden, okay. als dat mag. Ja. Vader, dank u wel voor Henk. Dank u wel voor de ontmoeting. Dank u wel voor de zegen die zij al jarenlang voor ons zijn. En... Um, dat we elkaar zo tot zegen mogen zijn. Blijvend mogen bemoedigen en inspireren om u te volgen op de plek waar u ons geroepen heeft. En dank u wel dat Henk hier vanmiddag bij ons is. Ik bid dat u door hem heen spreekt. Dat u hem uh, ja, precies die woorden geeft die we moeten horen. En uh, wilt u ons allemaal open, open harten geven en open oren. Waai met uw geest, Heer. En raak ons aan. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel. Dankjewel. Ja, ik vind het ook uh, fijn om hier te zijn. Um, wij zijn al inderdaad al jaren partnerkerk van, uh, van jullie gemeente. En uh, voor sommigen van jullie zien we misschien voor het eerst, maar ik ben hier al verschillende keren geweest. En uh, ja, in, in onze dienst zien we eigenlijk uh, ooit een beetje een stuk van onze eigen gemeente. Dus als jullie uh, in de buurt zijn van Voorthuis Barneveld, kom dan ook eens. Wij kerken in de morgen altijd in het Johannes Fontanus College. Het is best een grote gemeente, Wij zijn, we hebben meer dan 900 leden. Ze zitten vaak toch al met een gezel van 600 of zo in de kerk. Dus het is heel groot en dan is het ook wel eens mooi om iets wat, wat kleinschaliger is, hier, wat persoonlijker is, om dat ook te zien. Dus uh, we vullen elkaar mooi aan wat mij betreft. Um, in onze gemeente hebben we een, een, een gewoonte, uh, omdat we groot zijn en elkaar niet allemaal kennen, om als we diensten hebben, uh, elkaar te begroeten. Ik weet niet of jullie dat ook al gedaan hebben? Nee. Nou, dat, in veel kerken in de wereld doen ze dat. Dat ze. The peace of the Lord be with you, zeggen mensen dan, weet je wel? De vrede van Christus. Of nou, je wenst elkaar het allerbeste, of wat ook maar. Maar zou je dat even links en rechts, voor en achter willen doen met elkaar? Elkaar begroeten? Mag ik even een, uh, mag ik even een van jullie dingetjes uh, gebruiken? iets hoger is Nou, de rest komt wel na de dienst. Als er nog koffie is, hè? En ik wil jullie ook aanmoedigen, om de mensen die je nou een hand hebt gegeven, om straks als we gaan bidden, daar ook heel specifiek voor te bidden. Dus om als je hier komt, niet alleen maar te komen voor jezelf, maar ook te denken, nou wat kan ik nou voor zegen zijn voor de Heere God in de eerste plaats natuurlijk. Wij komen hier om Hem groot te maken, Hem te eren. Maar ook voor de mensen links en rechts en voor en achter voor je. Dat je daar ook oog voor hebt of voor bid. En het zou mooi zijn als je dan ook die mensen even aanspreekt naar de koffie en... Gewoon vraag, nou waar zit je mee? We worden net al een indrukwekkend verhaal van jou hè? of je schoonvader. Nou, zo hebben wij allemaal onze eigen verhalen. Want sommigen zitten hier met pijn en anderen met verlangens. En het is mooi om die dingen ook met elkaar te delen. Dan ben je echt kerk als je daarover met elkaar praat. Uh, ik wil jullie ook nog even aan het werk zetten. Uh, ik krijg meestal ook, als ik hier kom preken, kom ik, krijg ik ook op de opdracht zitten nou, om niet alleen maar monoloog te houden, maar probeer ook mensen zelf wat te laten doen. Nou, daar heb ik over nagedacht. En ik had nu deze opdracht, ik kan op de biemen komen? Ja, opdracht 1. Uh, dat is, dat ik graag even wil dat je in groepjes van 2 of 3 met elkaar praat over deze twee opdrachten. 1. Hoe wil je zelf graag behandeld worden? Hoe wil je nou zelf graag dat mensen met jou omgaan? Het hoeft niet alleen maar mensen in de kerk te zijn, maar ook mensen op je werk, mensen bij jou in de buurt. En dan staan daar verschillende kernwoorden. Liefde, respect, vriendelijkheid, begrip, meeleven, bemoediging, genade, vergeving, eerlijkheid, troost. Kies één of twee van die woorden. Of, voor mij een kies een ander woord. Je, waarvan jij denkt, dat wil ik graag zien als mensen mij behandelen, wil ik dat graag proeven. En dan die tweede opdracht is, als je bidt, je zit, neem ik aan dat je wel eens bidt, maar misschien doe je dat ook niet zo vaak. Nou, als je nou iets zou moeten bidden voor een ander, wat zou je dan bidden? Wat zou je bidden voor die persoon? Wat vind je nou het belangrijkste om te bidden voor elkaar? Nou, denk daar even over na en spreek dan in groepjes van twee en drie en pak het liefst iemand die je nog niet zo goed kent. Hè? En, ja, maar ik zie jullie gelijk alweer, jullie weten er natuurlijk al lang van elkaar. Dus en praat daar even met elkaar over, want hierover gaat preek ook eigenlijk een beetje over dit onderwerp. Nou, zoek maar iemand. Kan je het beeld groter krijgen of niet? so you can't be able to inside the situation of your to situation. Oké, okay, nou ik merk dat jullie nog niet zo gauw uitgepraat zijn. Dus uh, dit kan mooi vervolg krijgen straks bij de koffie. Uh, dan kun je er verder over doorpraten. Um, ik heb deze opdracht gegeven, deze vraag gesteld, omdat het aansluit bij de dingen die we gaan bespreken. Uh, Martijn heeft me namelijk gevraagd. ...om te preken over de bergreden. Jullie zijn bezig met een prekenserie, Happiness. Wat is nou geluk? Wat is... Ja, gelukkig, gelukkig, zo begint de bergreden. Wat is nou geluk gezien vanuit God? En uh, in die prekenserie zijn jullie al een tijdje mee bezig. Dan ben je aangekomen ongeveer in het midden bij Matthäus hoofdstuk 7. En daar gaan we nu samen over lezen. En dan gaan we lezen over de gouden regel... Die de Heer Jezus heeft ingesteld. Misschien zegt dat je niks, de gouden regel van, van Jezus. Nou, daar kun je dan vandaag over leren. Dit is wat daar staat. Uh, Matthäus hoofdstuk 7. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal over jou de, de maat genomen worden. Waarom kijk, kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg kunnen zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen, die zouden ze maar met hun poten vertrappen en ze omkeren en jullie verscheuren. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Wat ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind als het om een brood vraagt een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken... Hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan ieder het goede geven aan hen die hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en van de profeten. De wet en de profeten dat zijn de hoofddelen van de Bijbel, van het Oude Testament. Dus in de zegt dat is het belangrijkste van al Gods geboden. Deze regel, en dat noemen ze de gouden regel, behandel een ander Zoals je zelf graag behandeld zou willen worden. Of die regel gaat de preek, en dan begrijp je misschien ook beter waarom ik je net die opdracht heb gegeven. Vrienden van de grote koning, Jezus Christus. Weet je dat toen Donald Trump werd verkozen in Amerika, dat er toen een hoop Amerikanen waren die zo ontgoocheld en teleurgesteld waren... Want ze dachten dat hij zo'n egoïstische man, ze waren zo ontgoocheld, dat ze wilden verhuizen naar Europa of naar Canada. De, die berichten hoorde je. Dat, die, to, die, die inhuldigingstoespraak van hem, um, make America great again. America first, it's going to be America first. En vooral me first. Dat heeft zoveel mensen gekwetst in Amerika. En toch is dat een beetje een trend. Een trend die internationaal ziet in onze wereld. Van me first, mijn belangen, eigen nationalistische belangen eerst. En dat is waarom de nou van die mannen die heel erg voor hun eigen land en voor hun eigen eer opkomen, dat die heel groot worden. Poetin, Trump, Erdogan, Sadat, die uh, Xi, president Xi van, van, van China. Uh, mannen die heel erg benadrukken, ons land de grootste en de beste zijn. Onze belangen. En er is er maar weinig plek meer voor anders denken. Voor minderheden. Voor mensen die het niet meer eens zijn. Voor nieuwkomers. Voor vreemdelingen. Dat is waarom... Rechtse partijen in Nederland... Partijen zoals Yvan Wilders... Heel erg opkomen. In Europa. Dat is een trend... Die heel erg... Uh, uh, populair is. Make my country great. Make me great. Bewaak je grenzen. En zorg vooral... Dat je het zelf goed hebt. En dat jouw toekomst gegarandeerd is. Nou en dat staat... Dat staat helemaal haaks op, dat is precies het tegenovergestelde van wat de Heer Jezus hier zegt. Als de Heer Jezus hier zegt, behandel anderen nou, zoals je zelf graag behandeld wil worden. Denk in de eerste plaats aan andere mensen. En dat, die uitspraak van de Heer Jezus, daar komt overeen met andere uitspraken die hij deed, wanneer hij de kern eigenlijk van Gods geboden samenvatte. De Heer Jezus zei bijvoorbeeld ook... Uh, heb je naaste lief en heb God lief boven alle andere dingen. Daar wil je echt gelukkig van. Als je niet alleen maar aan jezelf denkt, maar als je eerst denkt aan anderen. Als je goede dingen doet, voor andere mensen. En eerlijk gezegd heb ik dat ook wel. Ik heb ook in Indonesië gewerkt, in de sloppenwijken van Jakarta wel rondgelopen. Ik heb daar een hoop geluk gezien. Bij arme mensen. Meer geluk dan in de dure villa wijken in Nederland, waar mensen heel goed voor elkaar hebben. Mensen worden niet altijd van, altijd maar denken aan zichzelf, zelf zo mogelijk vergaren, voor zichzelf zorgen, daar word je meestal niet zo heel gelukkiger van. Daar word je vaak eenzamer van. Hoge schuttingen, de buren kun je juist niet zien, weet je wel. Uh, dus je, geluk, geluk heeft ook te maken met jezelf geven aan de ander. En daarom zei Jezus ook weer zo'n andere regel, een ander zinnetje, waarin hij alles samenvat, heb God lief boven alles, je naast als jezelf. En hij zegt in de bergreden, zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God. Nou, daar hebben jullie het vast over gehad, over het koninkrijk van God. Je kunt het niet over de bergreden hebben als je het niet hebt over het Koninkrijk van God. Het belangrijkste waar wij het de afgelopen jaren over gehad hebben in onze kerk, in Voortheidsbeineveld, is het Koninkrijk van God. Wat is het Koninkrijk van God? Hoe zoek je het Koninkrijk van God? Hoe kom je in dat Koninkrijk? Kan iemand, kan iemand mij een definitie geven van het Koninkrijk van God? Wat is het Koninkrijk van God? Waar is het koninkrijk van God? In jezelf, in je hart. Ja, dat is mooi. Dat betekent ook dat dat koninkrijk van God niet zoals alle andere koninkrijken en landen grenzen heeft. Het is verborgen in mensenharten. Het is overal en tegelijkertijd is het niet zichtbaar. Ja? Dus het is in de harten van mensen. En wanneer is in de harten van mensen het koninkrijk van God? Wanneer de Heere God heb aangenomen. Nou, een koninkrijk is waar iemand koning is. Als de Heer Jezus jouw koning is, en regeert op de troon van jouw hart en van jouw leven, als Hij het voor het zeggen heeft, daar is het koninkrijk van God. Dus heel kort en krachtig, het koninkrijk van God is waar de Heer Jezus regeert. Waar Hij de baas is, waar Hij het voor het zeggen heeft. Als Hij het voor het zeggen heeft in onze wereld, dan zegt Hij dus... Denk niet in de eerste plaats aan jezelf, maar denk ook aan God en aan andere mensen. Daar is het koninkrijk van God. En het is goed om je dat te realiseren. Dat, dat er iemand is die groter is dan al die dreigende machten om ons heen. Van terreur en chaos en politieke machthebbers. Die soms lijken de, de touwtjes uit te delen, weet je wel. Dat er iemand is die groter is die daar weer boven staat. Alle koninkrijken, alle regeringen, alle presidenten en machthebbers, zelfs de machtigste zoals Hitler en Stalin. Ze komen en ze gaan. He? Er komt ook altijd weer een eind aan. En uiteindelijk heeft de Heere God voor het zeggen hoe lang ze regeren. Maar alle mensen, dat, dat duurt maar eventjes. Maar het koninkrijk van God duurt altijd. De Heere Jezus is eeuwig. Die is er altijd, wat er ook gebeurt. Die is in dit leven, die is er na dit leven ook nog. Dus het is heel belangrijk... Om dat koninkrijk van God, die regering van hem over je leven, om dat te kennen. Want dat geeft ook een soort anker in je leven. Dat geeft vaste grond onder je voeten. Dan weet je waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Dan heb je antwoord op die belangrijke levensvragen in je leven. Want niemand van ons is eigenlijk zijn leven zeker. Of je er over een week nog wel bent, nou dat, weet je niet. dat weet je niet zeker. Ik kan als ik terug ga naar huis straks een ongeluk krijgen, waardoor ik over een week begraven ben. Het kan me zo. Ik maak het in onze gemeente mee. Momenteel zijn er drie mensen, ik hoorden net van Joost schoonvaren, maar bij ons in de gemeente ook drie mensen door kanker, laatste half jaar erg ziek geworden. En ze zullen waarschijnlijk binnenkort gaan sterven. Dat is de verwachting. Het gaat steeds verder achteruit. Ze hebben dat te horen gekregen. En dat gebeurt, dat gebeurt constant om ons heen. En Dat gebeurt soms ook met jonge mensen. Denk niet dat je per se gegarandeerd 80 wordt. Je kunt best eerder weggenomen worden. Ons leven is heel erg onzeker. En daarom is het zo belangrijk om, om de Heere God te kennen, die er altijd is. Dat geeft dan een stuk fundament onder je leven. Wij zingen in onze kerk vaak een, een liedje en dat is uh, Our God is greater. God is groter. Misschien zingen jullie dat ook wel. En het is heel belangrijk om dat te beseffen, dat God groter is dan al die machthebbers. En dat zie je ook in de wereld om ons heen. Weet je, daar waar je denkt van het koninkrijk van God kan daar echt niet groeien, want daar is zo'n puinhoop, daar groeit het meestal het hardste. Weet je dat in Afrika, in Afrika dat de kerk daar heel hard groeit, in veel landen in Afrika, terwijl daar politieke chaos is, terwijl er heel veel vluchtelingen overal naartoe gaan, groeit juist in Afrika de kerk het sterkste. De verwachting is dat in 2060, Er zijn van die mensen die maken daar berekeningen van, en die is prognoses, de verwachting is dat in 2060 40% van de christenen in de wereld uit Afrika komen. 40%. En dan minder dan 15% uit Europa en Amerika. Nou, dus de, in onze tijd een enorme verschuiving van de zwaartepunt van het evangelie van, zeg maar, westerse landen naar andere landen. In China, waar nou, 50, 60 jaar geleden moesten alle zendelingen daar weg. Het werd helemaal communistisch. Daar is de kerk gigantisch gegroeid. Er zijn honderden miljoenen christenen in, in China. Nou, terwijl je zou denken, China, is daar mogelijk? Daar groeit de kerk juist. Dus dat koninkrijk van God is verborgen, maar het groeit wel in de wereld. En wij moeten ophouden alleen maar te kijken naar ons eigen postzegeltje, ons eigen leven, ons eigen landje. En we moeten dingen in grote verband zien. En vooral het zien met het oog op de beloften van de Heere God, wat hij belooft in zijn, in zijn woord. Wat uiteindelijk uit alle volken en talen, wat we hebben gezongen uit Psalm 67. Hè? Alle volken zullen u loven. Nou, dat gebeurt eigenlijk in onze tijd al. Dat over de hele wereld mensen in allerlei talen de Heere God prijzen. En jullie zijn daar ook een mooi voorbeeld van. Hoe internationaal je bent en toch dat je samen de Heere God groot maakt. Terwijl veel kerken in Amsterdam de deuren moeten sluiten komen er uit alle andere werelddelen en mensen hier naartoe die het vuurtje weer aansteken. En die Nederlanders dan ook weer inspireren om de Heere God te volgen en te dienen. En dat beseft dus dat het koninkrijk God van God groter is dan alleen maar ons eigen leventje en onze eigen context. Dat is heel belangrijk. Dan zegt de Heer Jezus vandaag tegen ons, behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Met die uitspraak vat hij samen wat er staat in dat gedeelte wat we hebben gelezen, wat daarvoor staat. Want in dat wat we net gelezen hebben, Matthäus 7, daar gaat het eerst over niet oordelen. En je andere oordeelt, en als je steeds heel, heel erg kijkt naar de fouten van andere mensen, dan ben je in feite vreselijk op jezelf gericht. Dan ga je alleen maar uit van je eigen en van je eigen mening. En je luistert niet meer naar die ander en waarom die is zoals die is, misschien is die wel zagrijnig, en, eh, eh, of misschien is die wel verlegen en teruggetrokken, omdat die een heleboel ellende heeft meegemaakt. Dus ga je praten en je verdiepen en luisteren in het leven van die ander, dan begrijp je waarom die is zoals die is. Dus oordeel niet te snel, zegt de Heer Jezus. Dat moet je niet doen. Wat je wel moet doen, bid nou voor die ander. Want als je klopt en als je vraagt, dan zul je het ook krijgen. Dus bid nou voor die ander, dat God hem het goede geeft. En bid dan, als jullie ook, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie hem daarom bidden. die hem daarom vragen. Nou, ik vroeg jullie straks van, wat zou je willen bidden voor die ander? Voor je geliefden of voor mensen links en rechts? De heer Jezus zegt, bid maar om het goede. In een andere evangelie staat dan, Hoeveel te meer zou de Vader in de hemel jullie niet de Heilige Geest geven? He? Lucas zegt dat, de Heilige Geest. Dus bid maar voor die ander, dat hij meer krijgt van de Heilige Geest. Dat zou mooi zijn, als we straks gaan bidden, dat je ook bidt voor de mensen om je heen. Heer, geef hem meer van uw geest, van uw kracht, van uw wijsheid, van uw liefde. Die Heilige Geest van God, die ons de weg wijst, dat is eigenlijk wat we het meest nodig hebben. Dus het belangrijkste dat je kunt bidden, dat is het antwoord eigenlijk op die vraag, het belangrijkste dat je kunt bidden voor elkaar, is om meer van de heilige geest. Want die heilige geest, ook als je nog heel onzeker bent misschien hier, hè, wie is God nou precies? Die heilige geest, die wil God geven in je hart en die wil je de weg wijzen. Die wil je de weg wijzen naar de Heer Jezus en naar begrip in waarom je leven is zoals je leven is. Wie je bent, wat je taak is hier in deze wereld. Wat de Bijbel daarover zegt, wat het doel is van Heer Jezus voor je leven. He, welke talenten hij in je wil ontplooien. Daar wil de Heilige Geest je in leiden en je in helpen. Nou en als Heer Jezus dat gezegd heeft, wat je niet moet doen, niet oordelen. Wat je wel moet doen, vooral bidden om het goede voor die anderen, om de Heilige Geest. Dan komt hij met die gouden regel, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het belangrijkste van alle geboden van de Heere God. Eerder heeft de Heer Jezus ook gezegd dat hij kwam om de wetten van God, de geboden van God te vervullen. Jullie hebben daar misschien ook over gesproken. Hè? Toen je sprak over Matthäus 5. De Heer Jezus komt om ons te leiden naar de diepste betekenis, de diepste motivatie van alle geboden van de Heere God. En met dit woord, met deze gouden regel krijgt die vervulling wel een hele praktische invulling. De Heer Jezus zegt dan eigenlijk, nou, begin maar eens met meer te letten op andere mensen. Iets minder op jezelf en meer op die ander. Nou, en dan toont Matthäus al dat dat nooit kan, wanneer we andere, andere oordelen, of wanneer we nooit bidden. We kunnen niet aan eigen kracht. Nou schreef uh, Matthäus zijn evangelie voor Joodse mensen. Er zijn vier verhalen over de Heer Jezus, vier evangelieën. Elke evangelie is gericht op een eigen doelgroep. En Matthäus schreef zijn evangelie vooral voor Joodse mensen. En daarom citeert hij een heleboel dingen uit het Oude Testament. En hij ging ook uit van de leefwereld van die Joodse mensen. En de Joodse mensen in de tijd van de Heer Jezus kenden eigenlijk allemaal deze regel al. Maar niet als een gouden regel, maar als een zilveren regel. Want er was in de tijd van de Heer Jezus een heel beroemde rabbi, een leraar in Israël, die heette Hillel. En die benadrukte dat je alle geboden van God kon samenvatten in deze ene zin. Wat je haat voor jezelf, doet dat ook een ander niet. Iets wat wij nog wel kennen met dat, met dat beroemde, beroemde spreekwoord. Hè? Van uh, wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dat spreekwoord. Dat kenden de joden ook al heel goed. En eigenlijk in alle godsdiensten komt dat spreekwoord, ook in China en de Griekse wijsgeeren die hebben dat, dat spreekwoord. Dus, uh, als jij ziet dat anderen je negeren, dat anderen je niet groeten, en dat je een buurman hebt die nooit iets zegt tegen je, nou, doe het zelf dan anders. Begin dan met zelf anders te doen. Groet dan die man wel vriendelijk. Spreek hem eens een keer aan. Als je zelf begint met anders te zijn, dan kan het zijn dat die ander ook dat gaat navolgen. Als je je ergert, omdat er overal rotsen ligt langs de weg, heb ik wel eens, als ik een wandelingetje maak, neem dan eens een plastic zakje mee en elke keer als je gaat wandelen, pak je vijf stukjes op. gooi in de vuilnisbak. Elke keer. Als iedereen dat doet, er zijn mensen die elke keer eens naar het strand gaan, pikken ze vijf dingen op. Er zijn mensen in Nederland niet allemaal christen. Je begon die, dat die afspraak met elkaar gemaakt, iedere keer... Als je ergert omdat je weer eens in de hondenstrot hebt gestapt, heeft dat wel eens? He? Ja, nou, en je hebt zelf een hond, die heb ik gehad, ruim dan de poep van de andere ook eens een keer op. En niet alleen van je eigen hond. Ik heb dat uh, heel bewust in mijn buurtje, heb ik dat een tijd lang gedaan. We hadden een hond, grote drollen, moest die honden toch op, die drollen toch op pikken. Dus dan pikte ik vaak ook van andere mensen, pikte ik het op. Gooi de weg, weet je wel, ja. En uh, toen aan het poos, een jaar geleden ging onze hond dood. En toen, uh, en, en, en toen dacht ik, nou ja, nou, ga nou niet meer de, al die stront van die anderen opruimen. En ik zei, het zal wel weer een puinhoop worden. Maar dat gebeurde niet. Want ondertussen was het zo gewoon geworden dat alles schoon was bij ons in de buurt. Dat mensen vonden het niet normaal meer om zomaar die stron te laten liggen. Niemand wilde het meer. Dus het is niet teruggekomen. En zo zie je, als je zelf zoiets begint, als je zelf zoiets inzet, dat er geen rotzee is en dat je goed met elkaar omgaat, dat dat aanstekelijk werkt. Hè? Dat je buurt dat kan overnemen. Dus, probeer te leven volgens dat, dat is de zilveren regel. En heel veel mensen doen dat, ook veel mensen die geen christen zijn. Ik heb een heleboel mensen gehoord die zeggen, nou, als er een hemel is, een astro-god is, ik geloof het niet hoor, maar dan kom ik er zeker. Want ik heb nog nooit iemand mishandeld. Ik heb nog nooit iemand bedrogen. Ik doe altijd het goede voor andere mensen. Nou, de Heer God zou wel trots op mij mogen zijn. Dan krijg ik zeker een plekje in zijn hemel. En misschien denk jij dat over, ook wel over jezelf. Als alle mensen zouden zijn zoals ik, oh, dan zou de wereld er heel wat beter uitzien. Maar het onderwijs van de Heer Jezus, wat de Heer Jezus zegt, dat gaat dan toch dan weer een stikkeltje dieper. Dat is niet alleen maar een zilveren regel, maar het is een gouden regel. En dat zie je aan twee dingen. In de eerste plaats zie je dat in het stukje daarvoor de Heer Jezus zegt, als jullie dan, hoewel jullie slecht zijn, goede dingen weten te geven aan jullie kinderen. Dus dan zegt hij tussen haakjes, als jullie slecht zijn. Nou, en de Heer Jezus noemt dan eigenlijk mensen in het algemeen slecht. Hij zegt eigenlijk, het zit in ons allemaal, zelfs al in kleine kinderen, om alleen maar met jezelf bezig te zijn. En vooral te letten op jezelf. En ook als je het goede doet, dat je dat eigenlijk doet om er zelf beter van te worden. He? Dus dat egoïstische, dat zelfcentrische, dat zit in ons allemaal, zegt de Heer Jezus. En dat is iets wat wel uniek is in het evangelie. Er is geen enkele God die zo negatief praat over, over mensen. En dat is ook waarom de Heer Jezus naar de wereld kwam, om te sterven aan dat kruis. Om al het zelfzuchtige van ons, dat egoïstische op zich te nemen om voor onze zonden te sterven. En hij maakt het dan mogelijk, wij zongen straks, wij willen worden als hij. Hij maakt het mogelijk door zijn heilige geest, dat wij anders worden, en dat wij leren onszelf te geven. Zoals hij zichzelf helemaal gaf voor andere mensen, zo mogen wij ook leren onszelf te geven aan elkaar, de ander te dienen. He? Dat is wat Jij ons wil leren, door, door de heilige geest. Maar daarvoor moet je inderdaad wel, want jij zei, opnieuw geboren worden, geestelijk herboren worden. En de dood is daar eigenlijk een teken van. Je oude ik, je zondige ik, je wordt verlost van jezelf. Dat gaat in het water, dat was waar begraven. En een nieuwe ik staat op, met Christus verbonden. Voor nieuw leven, in verbondenheid met de Heere God. En dan wil Hij je ook bezielen en dan wil Hij je gebruiken. En dan geeft de Heere Jezus ons die, niet alleen maar een negatieve zilveren regel maar een positieve, gouden regel. Hij zegt niet alleen wat we moeten nalaten, wat je niet moet doen, maar hij zegt wat je wel moet doen. En hij gaat daarbij niet alleen maar uit van goede intenties, maar hij gaat uit van dat goede, van die kracht van de Heilige Geest in ons, die het kan waarmaken. En hij begint dan, hij, hij, hij, hij zegt dan, nou, probeer dat maar waar te maken. Probeer maar waar te maken dat je niet meer van nature op jezelf gericht bent, maar dat je juist anderen wil dienen en de anderen in het centrum wil zetten. En vooral de Heere God de grootste wil laten zijn op de troon van je leven. En wat betekent dat dan heel praktisch? Nou, dat betekent dat ik als alleenstaande... Uh, nou, wat, ik heb jullie straks gevraagd, die eerste opdracht, weet je wel, wat zou je willen dat mensen voor jou doen? Hoe kunnen mensen jou gelukkig maken? Nou, misschien heb je wel gedacht, van ik als alleenstaande, ik zou wel willen dat mensen mij iets wat vaker uitnodigden. Ik hoorde van de week nog iemand die zei van, uh, deze gemeente is groot, en, maar ik word bijna nooit door iemand uitgenodigd. En uh, misschien denk je wel, ik als werkende, ik zou wel willen dat mijn baas iets wat meer let op mijn belangen. En dat hij mij iets wat vaker vrijgaf als ik het moeilijk heb. Ik als getrouwde, ik zou wel willen dat mijn partner af en toe eens wat meer aandacht voor mij had. Iets wat leuks voor me meebracht, een keer uitnam. Ik als jongere, ik zou wel graag zien dat er in de kerk wat meer van mijn voorkeur, van mijn liederen gezongen worden. Dat worden wij in onze kerk vaak. Ja, die, uh, die muziek en zo. Die jongeren willen graag dat helemaal afgestemd wordt op hun behoeften. En. De ouderen die zeggen juist ja, maar wij willen ook graag de dingen zingen die wij vroeger al, van vroeger al kenden. Hè? Dus is er ook plek voor ons. En uh, nou mensen, misschien zit je hier wel als, als, als vreemdeling, dat je nog niet zo lang in Nederland bent. En dan denk je ook van, nou ik zou wel willen dat er iets meer aandacht voor mij was. Dat mensen mij eens uitnodigden voor maaltijden. Dat ze zich verdiepten in mijn achtergrond en mijn cultuur. Al die zelfgerichte wensen... Worden hier door de Heer Jezus eigenlijk op de kop gezet. Hij keert het om. En hij zegt. Nou. Alleenstaande. Misschien zijn er wel hele drukke ouders met een stel kindertjes. Die graag willen dat jij eens een keer komt oppassen. Dat ze een avondje uit kunnen. Huh? Dus alleenstaande. Bied je zelf maar aan als babysitter. En uh, jouw baas. Oh, die kan best een hele grote problemen hebben. Die moet het allemaal financieel maar bolwerken. Om al die mensen steeds weer te betalen. Die moet plannen voor de toekomst. Vraag hem eens waar hij het moeilijk mee heeft. Verdiep je in zijn leven. En je partner die, die, die druk is met zijn werk en al die ballen tegelijkertijd om, omhoog moet houden. Laat die ook eens je waardering merken in plaats van het alleen maar zelf te vragen. En als vreemdeling zou je zelf ook eens kunnen beginnen met mensen thuis uit te nodigen. Voor een bakje koffie of thee. Of voor maaltijd zelfs. Als jij dat doet met een ander, zul je zeker dat ook weer terugkrijgen. En ouderen... ...in de kerk, ja, die, kunnen, die, die, die verlangen er vaak na dat er eens een keer een jongere bij hen komt. Ik zag straks een aantal oudere mensen hier verlaten van de bron. Of die mensen zo verguld zijn als er van een oase af en toe mensen langskwamen. En eens een beetje zich verdiept en een kopje koffie met hen kwamen drinken. En dan zou ze wellicht ook wel graag een keer bij jou komen. En zo kunnen er over de generaties heen verbindingen komen. En als wij zo proberen te gaan staan in de schoenen van de ander... En van daaruit gaan handelen, ja dan, zegt de Heer Jezus, dan komen wij eigenlijk waar we zijn moeten. Dan gaat de wereld veranderen. Verander de wereld, maar begin bij jezelf. Dus ik heb jullie straks gevraagd, hoe zou je nou zelf behandeld willen worden? Wat is voor jou een kernwoord? Pas past dat kernwoord nou eens toe op één of twee andere mensen de komende week. Ik probeer dat nou eens naar een ander toe te doen. Als je geeft, zegt de Bijbel, wie geeft, die ontvangt. Dan zul je merken dat het naar je terugkomt. Als iedereen daar zelf mee begint, dan gaat de wereld veranderen. Wanneer je zo de kaarten omkeert, dan komt het uiteindelijk goed. Wacht niet, wacht niet te vergeefs op die ander, maar neem zelf het initiatief, zegt de Heer Jezus. En in feite vraagt de Heer Jezus dan iets wat bijna onmogelijk is. Hij vraagt van ons dat wij onszelf opofferen. Dat we onszelf op de tweede plek zetten. Er is een boekje van. Uh, Verlost worden van jezelf. Bevrijd van jezelf. Heel dun boekje, vijf op bladzijde Tim Keller. Bevrijd van jezelf. Dat is wat de Heere God wil doen. Hij wil ons bevrijden van het egoïstische, zelfcentrische. Dat we alleen maar gericht zijn op onszelf. Hij wil ons helpen, ons vormen. Wij willen worden zoals Hij, zodat we juist gericht zijn op elkaar, op de ander, en die ander gaan dienen. Er is in onze wereld een enorme neiging, een enorme tendens de andere kant op. Make me great, make my country great. Eh? America first, me first. En het evangelie gaat daar dwars tegen in. En het kan door de kracht van de Heilige Geest. Het kan door de liefde van Christus, door zijn genade in ons leven. En die omkering, dat betekent een revolutie. Dat betekent de revolutie van Gods liefde. Dat is de gouden regel waarmee de Heer Jezus eigenlijk het hele evangelie samenvat. Nou begin al maar met te doen voor die anderen wat je zelf wilt voor jezelf. Je kunt het niet uit eigen kracht. Dat kunnen we niet alleen. Daarom hebben we de Heer Jezus nodig. En zijn kracht, zijn liefde, zijn genade in ons. Maar doe je dat, dan volg je de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft zelf ook waargemaakt. Hij gaf zichzelf helemaal. Hij gaf zijn eigen leven voor ons. Hij offerde zich op voor ons. En daarmee wees hij ons de weg naar zijn koninkrijk. Naar het leven onder zijn regering. En hij nodigt ons uit om hem te volgen. Ook vandaag. Amen. Zullen we nog Heer Jezus, u wist het vaak zo mooi samen te vatten en zo mooi te bundelen hoofdzaken, zoek eerst mijn koninkrijk. Heb God lief boven alles, hiernaast als jezelf. En nu ook weer, heer, van uh, denken al eerst eens aan anderen. Wij danken u, heer, voor die mooie woorden. En u zegt ook, heer, gezegend bij je, als je mijn woord niet alleen maar hoort, en als je het niet alleen maar zegt en beleidt met je mond, maar als je het werkelijk doet, als je het waar maakt in je leven. Help ons daarbij, heer, door de kracht van uw geest. Wij danken u voor die prachtige uitdagingen uit uw woord, we moeten bekennen dat soms de moed ons wel in de schoenen zingt. Heer. Wij leven in, allemaal in een drukke wereld. En we, zijn, we hebben ook allemaal te maken met het zelfzuchtige hart van onszelf. Soms raken wij in verwarring. Help ons daarom. En leid ons. En ieder op ons eigen plekje. Om iets uit te stralen van de Heer Jezus. In onze eigen familie. In ons eigen gezin. In onze eigen buurt. In onze eigen straten. Op ons werk. Op school. Daar waar u ons gesteld hebt. En zo bidden we Heer. Het gaat ook niet om hele grote dingen, maar het zijn van kleine dingen, kleine gebaren, een enkel woord, een groet onderweg. Help ons Heer om zo andere mensen te zijn, die vol zijn van uw liefde, van uw kracht, van uw heilige geest. En help ons elkaar daarin te bemoedigen en op te bouwen. Dat bidden we uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen.